Van drie uur. Jobboot met het nos -journaal. Uitspraken van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken een godspe. Minister Kavusoglu zegt dat Nederland hem niet kan tegenhouden... om campagne te voeren voor een nieuwe grondwet in Turkije. Het kabinet keurde dat gisteren af... Asscher noemt het fout dat een Turkse minister over Turkse Nederlanders praat als onze staatsburgers. Volgens de vicepremier is het laatste woord over de kwestie nog niet gezegd. Turkije houdt in april een referendum over de nieuwe grondwet. Daarin krijgt de president veel meer macht ten koste van het parlement. De Canadese-Nederlander Len van Heest wordt definitief Canada uitgezet. De man van 59 woont er al sinds hij een baby was, maar van de rechter moet hij het land uit omdat hij een strafblad heeft. Hij is onder meer veroordeeld voor mishandeling en het dreigen met een vuurwapen. Volgens de Canadese wet is het gepast om iemand het land uit te zetten als diegene is veroordeeld tot een celstraf van minimaal een half jaar. Maandag wordt van Heest op een vlucht naar Nederland gezet. Bij een schietpartij gisteravond in het Zeeuwse Oostburg is een man van 24 omgekomen. Het gebeurde bij een café. Na de schietpartij werden bij de Westerschelde tunnel en tussen Biervliet en IJzendijken auto's aan de kant gezet en gecontroleerd. De dader is nog niet gepakt. De politie heeft geen idee waarom de man is neergeschoten.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 we schakelen weer uh, snel over naar Duitsjesveld naar jouw vrees, want je hebt weer een doelpunt. Ja, terwijl het nieuws ging bij jullie, stond ons, het, ons eigen um, Jesse Goudhaantje aan die de 2-0 aantekende. Prachtig, doelpunt in de Korte Hoek, boven in het dak van de doel. 2-0, de stand in Zandvoort tegen Groenhof. Touchin me, touchin me.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 Voor het verslag van het einde van de eerste helft al daar. Uh, daarna gaan we schakelen met Willem van Densen. Want uh, Willem van Densen, onze collega, is uh, aanwezig. tijdens de Final Four. De afsluitende uh, bes en beslissende wedstrijd van de Winter Endurance Kampioenschap. En we gaan eens even uh, bij hem informeren. hoe de stand van zaken op het circuit is. Half vier, natuurlijk, uh, de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand. En uh, we natuurlijk hebben we ook nog Zandvoorts Nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om op een tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Link Collins. Hier is Fink.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 En hey, we gaan weer naar jouw fristel. Jap Ja het is, het is hackers van de Jan van Dat is helemaal los schitterende paas van de zoon van Jalamus komt op wordt van uh, even kijken naar de berg die haalt uh, onpindelijk en heel mooi half om.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 TV Zandvoort, waaronder deze van Kevin James blijft een heerlijke plaats. Dat was Nervous. Ja, zodanig gaan we weer terug naar het voetbal. Het slot van de wedstrijd van vandaag, waar het heel lekker gaat voor SV Zandvoort. Maar eerst gaan we het even hebben over een andere sport. Want dit weekend het WK uh, rounds. Ja, want u had nog even de uitslag van mij te goed van de 500 meter voor de dames. We zijn momenteel bezig met de 3 kilometer. Miho Takagi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 Let your love go with the smallest of dreams, and let your love show. And you know what I mean. It's the season. Let your love fly like a bird on way. wing. Let your love bind you to all living things, and let your love shine. And you.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 Muziek hoor je zeker ook langskomen bij CFM, je eigen lokale radio. 24 uur per dag, muziek en informatie. En over Gouden oude gesproken. Nee, dan gaan we niet naar Joop Verdes. Dan gaan we naar Golden Joop. Joop, het slot van de wedstrijd van uh, de eerste helft, in ieder geval. Hey? Ja, sterker nog, sterker nog, het is al afgelopen. Hé? Ja, begrijp ik begrijp er ook helemaal niks van. De klok op 43 minuten. En 4-0, goed, dat klopt. Maar ze lopen allemaal weer naar de kleedkamer, want de scheidsrechter is afgelopen voor die eerste helft. Nou weet ik niet of de klok misschien de fest is. Geen flauw idee, maar ik ga ervan uit dat die wel correct is. En er staan, dan moeten we dus nog eigenlijk nog anderhalve minuut spelen. Maar goed, uh, het is dus einde eerste helft. En uh, ja, Ik maak me sterk dat soms dat in die tweede helft toch wel meer zal gaan doen.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 Rond 4 is de 4. Dan kijken we even naar de stand van zaken in de race. We zien waar een kop, uh, de BMW uh, M4 uh, Silhouette, -auto. Dat is dat. die wordt uh, bestuurd door of Sluis of uh, Schouten. Dat is zijn equipe. Het is dus een equipe uh, die tot nu toe uh, in die uh, hè, drie uur uh, pas twee pitstops uh, heeft gemaakt. Dus degene die daarachter zit, uh, ja, die hopen uh, dat deze equipe uh, nog een pitstop moet maken. Want op de tweede plaats vinden we terug... Uh, en voor zo'n foto's daarom kennen we vinden we terug. Uh, Danny van Dongen, die rijdt met Meijer en die rijdt in een uh, Mercedes SLS uh, GT3. En die heeft inmiddels uh, vier stops uh, moeten maken. Dus alle kans nog uh, voor Danny van Dongen om deze race te we gaan winnen. Op een derde plaats vinden we terug en dat is een uh, hele opmerkelijke auto. Ik weet niet of jij ervan gehoord hebt uh, waarop uh, dat is de Puma. De... Pumax, ik zeg Puma, maar het is Pumax. Er uh, iemand uh, mm. gereden door de thuis, uh, Henk Thuis en Koor Euse. snelste auto op de baan, op de derde plaats op dit moment. Dus ook nog kansen voor deze equipe uh, de overwinning binnen te gaan halen. Dan gaan we ook nog even kijken naar de kampioenstand. Er zijn 32 auto's uh, van start gegaan vanmiddag in diverse uh, divisies. Uh, afhankelijk van de schilderinghoud en dergelijke...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 Ja, Danny van Dongen, zandpoorter, uh, veel uh, actief tegenwoordig in Amerika ook uh, met autosport. Ook op Supie Zandvoort uh, nog regelmatig vinden in een reis. En ook zijn bedrijven hier op uh, Supie Park Zandport, uh, wat hij uh, samen met Dylan posten heeft, uh, hier uh, nog mee actief. Maar uh, autosport is, uh, ook veel uh, in Amerika actief, zoals ik al zei. Oké, okay, dankjewel Willem. Jij blijft de race nog even voor ons volgen. En straks even voor vier uur, daar komen we uiteraard nog bij terug. Oké. Okay. <laughs> zo, oh, zo. idee? Gooi die racegeluiden er maar in, hè, zou ik zeggen. <laughs> zo dadelijk even de evenementagenda. Maar eerst windjammer en tossing en turning.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 Ze zijn 0,0, al heb ze nou voor een universitaire bul. Al beste onderwijzer, bankwerker of psycholoog. De komende jaren best wel waarschijnlijk werkeloos. Toen moet solliciteren. Ze zeggen alleen jong, solliciteren. Ja. Heb ze nou geschreven? Die bezen, die bezen. Heb ze nou geschreven? Die bezen, die bezen. Heb ze nou geschreven? Ja, schreef maar op De dag begint met slapen tot een uur of tien. Je kicks in de gezet of er niet ergens baan is een. Dat voelt ik vies tegen, je sterft de rest van de dag. Doe vult zich blink broer, je krijgt we op de maag. Je moest solliciteren. Alleen aan schrijven, solliciteren. Heb ze nageschreven? Nou Heb ze nou geschreven. Heb ze nageschreven? Nou Dat schreef maar wat nu. Af en toe, maar jongen goed, en ook de controleur kick toe, du moest solliciteren. Solliciteren. Dat ze na geschreven. Dat ze na geschreven. ze geschreven. Hij schreef maar opnieuw. Als paste pas te leven, doe ik zijn rondjes neer, ergens gaat te verleven. Nu geest nou een punt bent, misschien land nou een loetje bent, misschien geest nou een kiki, naar de Janssen, bakken bent met Dumas. Zal het Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? En weer een doelpunt, jouw fris. Ja, 52e minuut nu. Uh, Ryan Lammers, de zoon van Jan Lammers, die, die staat in zijn eerste wedstrijd, die heel helemaal vanaf het begin al aan heeft mogen spelen. Gaat prachtig mooi door, wordt getackled, gaat nog steeds door, ziet op, op links dat uh, Jesse de Haan aankomst door geeft een heel mooi breed, en de Haan maakt uh, de 6-0 voor Zandvoort in de 52e minuut. dis-moi qui est le plus beau, qui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 Met deze van uh, Billy William. Jo, de Ego Ego. Dat allemaal op de zaterdagmiddag bij CFM. En wat wordt er gescoord daar op uh, Duitsjesveld, uh, Jan Vanes? Ja, wat is weer, geweldig? Het is weer een hele mooie aanval. Op een gegeven moment komt zelfs uh, een puur zang... En dat is natuurlijk onze eigen Milan Berg Om stond vrij te staan. Krijgt die bal aangepast. Je haalt verschrikkelijk uit. En via een bank van de verdediger gaat hij achter de keeper. Het de 7-0 in ieder geval. Nou ja, ik had het al voorspeld. Het zou er best wel eens 10-0 kunnen worden. En dan heb je nog, nou, dik een half uur. Uh, 35 minuten nog bijna. Dus uh, wie weet, wie weet, wie weet. Op het ogenblik van Uiteraard eigenlijk van in balbezit. Berg Bellekamp helemaal achterin. nog aangemaakt, echt, lekker even ruimte. Neemt hij het ervoor. En uh, nu wordt dan eindelijk een diepe.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 Uh, dit was een, echt een, uh, een uitzonderlijke schoonheid, uitzonderlijk, echt waar. Speel twee keer dezelfde verdediger, zet de keeper op het verkeerde been... en tik hem dan toch nog de andere kant op. Ja, dat kan eigenlijk alleen maar naar uit zijn bergen, deze antwoord. Goed, ja, wat hebben we dan meer te vertellen? Eigenlijk niet, het gaat dus goed... ...van dat... Uh,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 Stamford moet nu maar vrij uit gaan spelen. En dan volgend jaar met de nieuwe trainer met uh, hier, moeten ze dan proberen om er die tweede de toe te gaan. Nu hier aan de linkerkant. Rijn uh, Labbers. Labbers, een heel wachtige mooie beweging. Krijgt ja, die bal terug? Nee, dus die bal is weg. Nijzerberg springt ertussen, prakt die bal af, Prachtig toch En die krijgt de vrije schot tegen. Goed. Spelen 60 e minuut stand voor het 7 met 8 uur voor Maar dat maakt toch, zeg dat er nog wel een paar meer zullen komen. Ja, het zou mooi zijn. Joop, als we vandaag zeker de 10 halen. Ja, de vorige keer er komt het record dat hard bij wedstrijd bij was 12. En dan gaat hij. Oh, dat <middellij> ging bijna een bij een mol. Ik bedoel, de is nog voor de 0 maar toch 30 Oké, straks meer van uh, Jofres. Het gaat lekker naar op Duintjesveld. Het <middellij>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 Uh, collega Jo Fris het wel naast te zien vandaag op uh, Duitsersveld. Want de voetballers van SV Sanford gaan als een fireball daar over het veld heen. Vandaar ook even deze draait natuurlijk. Hè, de single van Pitsboel. Nou over jouw Fris gesproken. Straks uh, gaan we uiteraard weer uh, bij hem terugkomen. Zo even voor het nieuws en weer van vier uur. En dan zijn we heel benieuwd of er alweer gescoord is of alweer gescoord gaat worden. Blijf daarvoor luisteren naar CFM Zalvoort, je enige echte eigen lokale radio. Nou, dan doen we dat nu maar, dat uh, schakelende duimpje speld. Uh, Jap. Ja, het is uh, zonder dat hij, het is een bevierbehandeling geweest. Anders had ik gewoon door kunnen gaan. Maar het was uh, op aangeven van uh, Ryan Lammers dat uh, uh, Maurice Moldwell de bal krijgt in het 16 uh, meter gebied. De haalt droog uit. 9-0, 65 minuten. Dit is het spel op dit moment. En is dat een met of niet? Ja, we staan nu op 10-0. Het is ongelooflijk. Maar weer een aanval van Zandpoor weer over uh, Ryan Lammers. Die ziet uh, Mol uh, hem vrij staan. Legt die bal breed voor de verdediger Lotti Rikkers. En die uh, legt hem in de rechterhoek. 10-0 in de 65e minuut. Go West en we close our eyes. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmsandvoort.nl En volg de laatste nieuwtjes via onze website www.zfmsandvoort.nl fooling anyone